Shabbat shalom. Welkom allemaal op deze sabbatsdienst. Sabbat 25 april voor ons. Het is uh, de eerste jaar vandaag. Dus het is Nieuwe Maan, was het uh, gisteravond. En het is de 14e omer vandaag. Nou, we hopen aanstaande sabbat ook weer in dienst te houden. We beginnen met het shofar blazen. Ja. Aansluit u met de Sabbat Shalom. Laten we nu samen met schema zingen. Schema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa, Baruch Shemkeva, Malguto Reolam Fae. Ho oh, Israël.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 We hebben Psalm 92 zingen samen. Tof de van de Adonai. Dan gaan we de parasha lezen. Ben je klaar voor Grace? De eeuw gesproken tot Mozes spreekt tot de kinderen van Israël. Wanneer een vrouw moet bevallen, dan is zij gedurende zeven dagen na de bevalling van Rijn. Op de achtste dag moet een jongen besneden worden. 33 dagen mag zij niets wat heilig is aanraken. Ze mag niet in heiligdom komen totdat haar reinigingsdagen voorbij zijn. Als zijn reinigingsdagen voorbij zijn, dan moet zij een vuur overbrengen naar de priester. Deze brengt het voor de eeuwige en zo wordt zij rein. De eeuwige sprak tot Moos en Aaron. Iemand die op zijn huid huidziekte krijgt, moet naar Aaron de priester of naar een van zijn zonen gebracht worden. Als het de ziekte terwijs is, dan verklaart de priester die persoon aan rein. Als de priester het niet zeker weet, dan moet de priester de man zeven dagen afzonderen en dan nogmaals de huid bekijken.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 dan dient deze niet met zachte hand te worden behandeld. Een voorbeeld is de op opstand van Korach in Parasje 38. Korach waarbij Korach en al zijn aanhangers geheel en al verdwijnen en weggevraagd worden. Een ander voorbeeld is de actie van Pinchas aan het einde van Parasje 40 Balak. Daar kwam een man uit het volk van Israël en ging naar zijn Moabitische vrienden om te offeren aan hun goden onder de ogen van Mozes, en voor het oog van heel de raadsvergadering van de kinderen van Israël, die bij de ingang van de tent der samenkomsten stonden. Toen Pinas, de zoon van Eliezer, de zoon van Aaron, de priester, dit zag, nam mij een speer in zijn hand en ging de man achterna en doorstak hem, zodat hij dood neerviel. Pinas wordt daarop volgende parasha 41, Pinas, rijkelijk beloond. Ik wil zelf uh, psalm 102 voorlezen, je kunt meelezen. Uh, ook een beetje eigenlijk, omdat het dus afgelopen week was het dus de gedenking van de Shoah. En als je dus dit gebed leest, dan snap je ook waarom ik deze gekozen heb. Psalm 102, een gebed van de ellendige, wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van Yahweh. Yahweh, luister naar mijn gebed, laat mijn hulproep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook verflopen, mijn benen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees en mijn luide zucht. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de pijnhoop. Ik leg wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. ik tegen mijn razen gebruiken mijn naam als een vloer. Want ik eet as als brood. Wat ik drink, meen ik met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toon. Want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een lange wordende schaduw. En ik verdorp als gras. Maar u, Jabe, u blijft voor eeuwig. De gedachten is aan u van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn. Want de vastgestelde tijd is gekomen want uw dienaren zijn haar stenen goed gezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidevolken zullen de naam van Yahweh vrezen. Alle koningen van de aarde uw heerlijkheid, wanneer Yahweh Sion heeft opgebouwd, in zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de Allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal Yahweh loven, want hij heeft uit zijn heilige hoop neergezien. Jabe heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men van de naam van Jabe zal vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om Jabe te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn dagen heeft hij verkoord. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen, uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij zullen alle verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Nou, dat wordt helemaal duidelijk eigenlijk als je dus je gaat denken als je denkt aan de vernietigingskampen en zoals ze daar meegemaakt hebben. Dan is dit eigenlijk een beschrijving die daar naadloos op past. Dan we willen gaan zingen, 176. U bent mijn schuilplaatsheer. En daarna, Gadol, Adonis. En ik zal opgaan naar Gods Huis. Ik wil verder gaan met uh, Elia. Elia deel 3 is dan het laatste deel van Elia. Het, uh, aan het einde van het verhaal overlijdt hij. Op een uh, speciale manier. En er zitten heel erg mooie lessen in, in het stuk. We hebben, nou goed, ik deel altijd met Annemieke als ik dan bezig ben om het uh, voor te bereiden, dan uh, alle schatten die ik dan vind, die deel ik dan met Annemiek. Dus we hebben al een paar dagen van tevoren, hebben we ons verbazen al, ons wat er eigenlijk in de Bijbel staat en wat er dan naar boven komt. Ontzettend mooi. Geschiedenis die je eigenlijk al heel lang kent, en waarvan je denkt: van, nou ja, dat weet ik eigenlijk al. Maar nou, daar je dan toch ziet van nee, maar er zitten toch wel hele mooie lessen in. Het begint met Ahazia. De zoon van, aange, van aangepast is overleden. Hij was aangezegd door de leer dat hij het zou overlijden. Is ook gebeurd. En zijn zoon, die wordt dus koning over Israël. In het zeventiende jaar van Jozef, had staat er, de koning van Juda. Dat hebben we ook al eventjes ontmoet, omdat hij dus een vriendschap had gesloten met Agab. En hij regeerde dus twee jaar over Israël. En dan wordt dus hij ook ziek, Ahazia. Want hij deed wat slecht was in de ogen van Java. Hij ging in de weg van zijn vader helaas. En ook in de weg van zijn moeder. En dat was eigenlijk nog erger. Want Izebel, dat is ook bekend, hè? Izebel was een verschrikkelijk iemand. Was echt een tovenares, iemand die dus echt het meest slechte deed van wat er verboden was. En die dus ook aangaf en het hele volk Israël daarin meenam. En ze lopen eigenlijk allemaal nog steeds in de weg van Jerobeam, de eerste koning van Koninkrijk Israël. Die expres, zeg maar, dus twee heiligdommen oprichtte ja. om Israël daar te laten zondigen. En je ziet dus dat dus wat hij gestart is, dat is niet meer weggegaan. Het is echt ja, een soort basis gekregen in Israël en dat is verder voortgeboekerd en dat blijft nog steeds het hele koninkrijk bepalen. Niet voor te stellen he, dat hun koning van Israël de baal diende voor zich neerboog en niet wetend of niet wetend, hij heeft misschien wel geweten, maar in ieder geval het genegeerd dat hij daarmee dus ja bij de god van Israël van toen gewerkt Ook wat zijn vader gedaan had. En daar is hij dus getuige van geweest, maar het heeft niks uitgehaald. Nou, Moab die komt in opstand tegen Israël. Dat is meestal een teken dat Yahweh dus opstaat om dus zijn toren uit te werken. Is dus dat vaak een van de tekenen dat Israël dus aangevallen wordt. Eerst van buitenaf wordt het aangevallen. Als dat niet helpt, dan wordt het vaak van binnenuit wordt het verwoest. Nou, Wat gebeurt er? Ahazia is dus aan het lopen van wandelen in zijn eigen paleis. En blijkbaar door slecht onderhoud, wat ook valt, hij dus door een tralie. Werk van een bovenvertrek. Een soort rooster moet je je voorstellen. Dit is dus een rooster in de grond. Waar je normaal gesproken overheen kan lopen. En dat bezwijkt. En hij valt dus naar beneden. En dat zal best wel een flink stuk zijn geweest. En er staat dan staat hem dat hij ziek werd. Nou, je snel dat hij dus gewoon zwaar gewond is geraakt. Door die val. En wat doet hij dan? In plaats dat hij dus een bode stuurt naar de profeet van Yahweh. Die dus bekend was. Hè, die hij ook kende. Doet hij niet. Hij stuurt dus een bode naar Baal Zebe, De god van Ekon. Met de vraag of hij dus zal genezen, of hij dus weer op zal staan van een ziekbed. En dus weer gewoon zijn koningschap kunt uitvoeren. Nou, wie is dat nou? Wie is nou Baalzebub? Daar zitten al heel veel lessen in eigenlijk. Baalzebub is uit Beelzebub. Nou, dat is al een bekendere naam denk ik. Hè? Van, daar hebben we al vaker van gehoord. En de betekenis heeft ons ook wat te zeggen. Hij wordt genoemd het heer van het huis. Of heer van de vliegen. Ik weet niet of ik het wel eens gezien heb, maar soms dan zie je van die affiches over bepaalde filmen die dan te maken hebben met een stukje occultisme. En dan staat er heel vaak staat er dus een grote vlieg afgebeeld met allerlei kronen op zijn hoofd. En dat is dus bij Elsebul, bij Elsebub, moet ik zeggen. Heel apart eigenlijk. Ik wist dat niet. En dan zie je ineens zie je dus een aantal afbeeldingen die je toch wel eens vaker gezien hebt. Je kunt het op internet vinden en je, oh, joh, wat dat met bedoeld? Nooit geweten. Dus dat is wel een, een, een waarschuwing van, ja. Kijk ook uit met waar je naar kijkt. Vaak word je meegenomen in bepaalde dingen en dan heb je niet eens in de gaten van waar het over gaat. Hij wordt eigenlijk ook afgebeeld als zijnde de, de heer van alle goden. Dus het was niet zomaar iemand, maar hij was echt een soort van een oppergod. Zo weet je dus verkeerd. En hij was dus de god van de Filistijnse stad Ekron. En waar ligt dat? In de Gazastrook. Ik vind het zo opmerkelijk. Hè? Dus dat je dus leest dat dus de god van de Gazastrook, dat is dus Beelzebub. En dan verbaast het je niet, en let wel, God heeft dus alle volken hun plaats gewezen. Het verbaast mij dus niet dat, dat je steeds weer ziet in de geschiedenis van Israël, dat ze krijgen dus dat land toegewezen. Het Kanaan, God heeft van tevoren gezegd, dus luisteren, al die volken die er in leven, die doen zulke verschrikkelijke dingen, wat ik niet wil, en die daarom dus uitgeroeid moeten worden. Maar let wel, als jullie het niet doen, dan zullen ze in jullie midden blijven wonen, en ze zullen jullie tot ondergang zijn. Want ze zullen jullie meeslepen in afgodendienst en in opstand tegen mij. En dat is dus exact wat er gebeurt. En ik denk dat dat een les is van Israël, die nog steeds heden ten dagen geleerd moet worden. Dat ze moeten claimen wat van Gods wegen van hun is. En dat doen ze niet. Dat gaat, iedere keer gaat het mis. En je ziet dus wat er dan misgaat. Matthäus 12, vers 24. Dan zie je dat bij Elzebul. Dan moet ik bij Elzebul genoemd, vandaar dat ik hier maar verspreek. Dan zie je dus dat hij terugkomt. Want Yeshua doet een wonder. De Fariseeën die horen ervan, die staan er ook bij. En die zeggen: Ja, deze Yeshua die drijft die demonen alleen maar uit door Beelzebul. Dat is de aanvoerder van de demonen. Dus die kenden dat ook. Die wisten ook dat hij dus de oppergod was van de afgoden. En die drijven uit de spot met Yeshua. Hij kan dat alleen maar doen omdat hij dus een aanhanger is van die Beelzebul. In Matthäus wordt het herhaald, het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat hij diener wordt zoals zijn heer, zegt Yeshua. Als ze de heer van het huis Beelzebue genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoot. Hoe werd Beelzebue genoemd? Die werd genoemd de heer van het huis. En Yeshua zegt nu, die verdraait die naam eigenlijk. En die zegt, moet luisteren van, ja, ze noemen Beelzebue wel heer van het huis, maar ik ben de heer van het huis. Ik vond het zo mooi, hè? Je hebt dat ontzettend vaak gelezen... en ineens valt het op zijn plek eigenlijk van... waarom hij dat zegt. Dat zegt hij alleen maar om dus bij Beelzebul te ontkronen. Dus luisteren. Ja, ik weet dat ze bij Beelzebul de heer van het huis noemen... maar ze hebben het verkeerd... want het gaat dus over mij. Ik ben de heer van het huis. En ze hebben mij dus genoemd bij Beelzebul... maar dat ben ik niet. Ik ben Yeshua, de heer van het huis. Beelzebul is een afgod. Maar er zit ook een les van onzin... van als ze hem dus een afgod genoemd hebben of een volger van dus bij Elzebul... dan zullen ze dat ook met jullie doen. Dus dat is ook een les voor ons. Wij zullen dus ook uitgescholden worden. Tegen ons zal ook gezegd worden van... joh, je dient afgoden. Helemaal verkeerd bezig. Nou, dat klinkt denk, denk ik, voor de meesten heel erg bekend. Althans, wij kennen niet anders van onze families en van vrienden om ons heen... dat wij, nou ja, je wordt aan de kant gezet... en je wordt uitgescholden en je wordt uh, belachelijk gemaakt... van hoe kom je erbij om te denken dat dus de wetten nog gelden omdat de sabbat nog geldt. Dat is allemaal vervuld in Yeshua. En ondanks wat je dan zeg maar fluistert, maar lees naar wat hij zelf gezegd heeft. is niet belangrijk. Hun hebben de christelijke vrijheid, zoals dat doen. Nou, dat wordt nog een keer herhaald in Marcus. De schriftlieden die uit Jeruzalem gekomen waren, die zei hij bij Elzebul, En Door het aanvoeren van de demonen dreigt hij de demonen uit. Je ziet dat, zie dat een aantal keer terugkomen in de, de schriften. Dan komt er een engel van Yahweh die spreekt tot Elia. Het is Bid. En die zegt, sta op. Ga de bode van de koning van Samaria te nee, Let wel, hij noemt niet zijn naam. Hè. Dat is ook altijd een heel teken van Yahweh. Als hij op een gegeven moment iemand zijn naam niet meer noemt. Dan is er serieus wat aan de hand. Dan is er echt een groot probleem. En dat gebeurt dus hier ook. Hè. De, de Engel van Yahweh spreekt niet meer de naam van de koning uit. Hij zegt alleen maar dus, van, ga naar de bode van de koning van Samaria. En spreekt tot hen, is er geen god in Israël? Dat is nou, Aalzebub, god van Ekenhoek bodem gaat sturen om hen te raadplegen over wat er zal gebeuren met je. Daarom, zo zegt Yahweh, u zult niet van het bed afkomen waarop u bent gelegen, maar u zult zeker sterven. Dat is heel triest, want hij was nog maar twee jaar koning. Dus hij was nog maar pas opgestart, zou je zeggen. En dan kreeg hij dus al het eindvondens van Yahweh, omdat hij zal sterven aan wat hij dus overkomen is. En Elia ging weg. Zaten. De boden die komen dus terug bij de koning, en de koning is helemaal verbaasd van ben je, nou, ben je nou al terug? Ik heb je weggestuurd. Dat gaat er een hele poos duren. Je bent nu al terug. Hoe kan dat nou? En dan zeggen ze tegen hem. Ja, nou ja, wij waren onderweg. Er komt ineens een man ter ons tegemoet. En die had bijna zoveel autoriteit. Dat u dus tegen ons zei. Van ga terug naar de koning. Die u gestuurd heeft. En zeg tegen hem. Zo zegt Yahweh. Is het omdat er geen god in Israël is. Dat u bode stuurt. Om Zebub, de god van Eken te halen? Daarom zult u van het bed waarop u bent te niet afkomen. Maar u zult zeker sterven. En die boodschap van die man was zo sterk, ja, wij durfden het niet tegen te spreken. Wij durfden ook niet verder te gaan, wij moesten gewoon terug. Zoveel autoriteit had die man. En dat hebben we gedaan. Dus, dit is de boodschap die we dus gekregen hebben: van Javier, dat u dus niet van de wet af zou Dan zegt hij, maar wie, wie was dat dan? Hoe zag die man eruit nou toen hij hier teruggekomen is? Wie heeft die woorden tot u gesproken dan? Want ze wisten zijn naam niet. Dan zegt hij, ja, ja het was een man, hij had een hare mantel aan, een leren gordel om zijn middel. Dat is wat ons opgevallen is. Ah, zegt hij, die ken ik. Dat is een dia. dat is dit Bekende man. Regelmatig heeft hij dus ook mijn vader toegesproken op een verschrikkelijke manier. Ja, die ken ik. En hij wist ook op dat moment, ja. Dat is iemand die dus de woorden van Yahweh ja, spreekt. Dat is niet zomaar iemand. Nee. Dit wist hij zeker. Dit was een echte profeet van God. En dan doet hij iets, daar kun je bijna niet bij stilstaan. Hij stuurt een hoofd van mijn 50 man. Stuurt hij... Naar Elia toe. Die gaat naar hem toe. Dus die vindt hem op een gegeven moment. En wat gebeurt er? Elia die zit op de top van de berg. En dan spreekt hij tot hem. Ik denk dat hij geroepen heeft. Want hij stond in beneden. En dan roept hij. Man gods. De heeft gesproken. Kom naar beneden. En dan het antwoord van wat Elia zegt. Ja, dat nou, gaan de rillingen over je rug. Elia die zegt. Als ik dan een man gods ben. Wat jij zegt. Laat er dan vuur uit de hemel neerkomen. En u en uw vijftig tal en dat gebeurt. Op het moment dat hij dat uitspreekt, dan gebeurt het gewoon. Hij vuur uit de hemel neer en die verteert die 50 man en die hoofdman. Onvoorstelbaar. Het is ja, een afschuwelijk iets eigenlijk wat er gebeurt. Maar hij had er eigenlijk over zichzelf uitgeroepen. Als jij dus hem gestuurd wordt om een man Gods op te halen, hoe komt het dan in je hoofd op om te gaan lopen? Schreeuwen naar zo'n man. Dat de koning beveelt dat je naar beneden moet komen. Daar blijft het niet bij. De koning stuurt een. Andere hoofdman, ook met vijftig man. En deze doet exact hetzelfde. Dus die roept naar die man, man gods, dit zegt de koning, kom snel naar beneden. Met andere woorden, de koning denkt nog steeds dat hij dus macht heeft over een profeet van God. Om dus te bepalen wat zijn wil is en om dat te doen. En Elia antwoordt exact hetzelfde. Als ik een man gods ben, laat het natuurlijk helemaal neerkomen en u en die vijftig man verteren. En het gebeurt weer. Moet je nagaan, hè, dat je dus, stel dat je daar getuige van bent, je ziet dat er mm -hmm. ligt daar dus 102 ja. mensen liggen daar dus verkeerd voor de voeten van Elia. De koning stuurt opnieuw een hoofdman van 50 man. De derde. Dit de is een totaal ander, ander iemand. De derde hoofdman die komt, die boog zich op zijn knieën. Hè, dus die bewijst eer aan Elia en hij smeekt hem en hij zegt, man, gods dat mijn leven en het leven van uw dienaren... van dit vijfde toch kostbaar zijn in uw ogen. Dus hij geeft hem echt ook de eer... die hem toekomt als profeet van God. En hij smeekt hem om zijn leven... en om het leven van zijn, van zijn knechten, van zijn soldaten. Moet nagaan, hè? Je bent dus met een grote overmacht... maar je erkent op dat moment... dus luister, ik stel niets voor. Want als u weerspreekt... dan lig ik net zoals die 102 mensen hier zo... Dan lig ik dus gewoon dood op de grond... Dus alsjeblieft, alsjeblieft, wilt u mijn leven en het leven van deze vijftig soldaten? Wij zijn maar gestuurd. Wij moeten de opdracht uitvoeren van de koning. Maar wilt u alsjeblieft ons leven sparen? Zie, zegt hij, het vuur is uit de hemel neergekomen. Heeft die eerste twee hoogmannen met hun vijftig verteerd. Alsjeblieft, laat mijn leven en het leven van deze soldaten gekost. We zijn in uw ogen. En toen zei de engel van Java tot Elia, gaan we met hem mee. Nee, dat is iemand die toch ook God vreest. Wees niet bevreesd voor hem. En dan staat Elia op, komt naar beneden en gaat met die man mee naar de koning. Ontzettend ontroerend verhaal eigenlijk. Van dat er dus toch ook bij de soldaten en bij de hoofdmannen, Dus mannen waren die toch ook bevreesd waren voor wat Yahweh gesproken had. En ook voor Elia zijn knecht. En dan herhaalt hij het. Dus Elia die spreekt dan rechtstreeks tot de koning. Zo zegt Yahweh omdat hij bodem gestuurd heeft. om Baal Zebe, de god van Ekon te raadplegen. Is het omdat er geen God in Israël is, zegt hij, die u naar zo'n woord kunt vragen? Daarom zult u niet meer van het bed afkomen, maar u zult zeker sterven. Nou, je moet toch wel behoorlijk zeker in je schoenen staan, om te, zeg maar, tegen een vijandige koning, die al behoorlijk wat mensen gestuurd had, zeg maar, om jou te arresteren, om tegen hem rechtstreeks van gezicht tot gezicht te zeggen: van de sluister, dit is het woord van God. U sterft, u komt niet meer van het bed af, maar u zult gewoon overlijden aan de. ...verwondering die u opgelopen heeft. En dat gebeurt ook. Dus Ahazia die sterft. overeenkomstig het woord van Jawa staat er nog bij? Ik vind dat zo mooi. Ja, hij is een man van zijn woord. God die wij dienen is een man van zijn woord. Het is niet zeg maar van hij zegt wat en het gebeurt niet of zo. Nee, het gebeurt wel. Want Elia had het gesproken. En Elia was echt een profeet van hem. En omdat de koning geen zoon had... hij was misschien ook niet zo oud. Hij was twee jaar koning. Met Joram, iemand anders wordt als koning in zijn plaats... En dat was dus ook in het tweede jaar van Jehoram, de zoon van Jozef, de koning van Juda. Jozef is blijkbaar dus ook vlak na het overlijden van Aagab is Jozef ook overleefd. Nou, De rest van de geschiedenis van Ahazia is beschreven in de chronieken van de koning van Israël. En dan gaat er iets heel moois gebeuren. Want Elia krijgt dus van Yahweh de opdracht om een bepaalde weg te nemen, omdat hij dus in een storm zou worden opgenomen in de hemelstaten. Elia die gaat met Elisa uit Gilgal weg, waar ze op dat moment waren. En gaat dus die weg lopen waar hij naartoe moet. Terwijl ze dus in Gilgal zijn, zegt hij tegen Elisa... Lisa, ik word opgenomen. Blijf alsjeblieft hier, want dit gaat alleen maar mij aan. Dit gaat niet jou aan. Het is mijn, ja, mijn eindtocht eigenlijk die ik moet maken. Blijf hier, want ik moet naar Bethel toe. Maar Elisa zei nee dat gaan we niet doen. Zo waar Yahweh leeft en uw zin leeft, ik ga niet verlaten. Ik ga met u mee. Waar u ook heen gaat, ik ga met u mee. Oké, okay, zegt de leer dan. Dus gaan ze met z'n tweeën gaan ze naar Bethel. In Bethel was er een profetenschool en die leerling profeten die komen dus naar Elisa toe en die nemen hem apart en die zeggen, joh Elisa, weet je wel dat Java de meester van je weg zal nemen? Ja, dat wist hij al. En hij zegt ook een beetje kortaf, ja, dat weet ik ook. Hou je mond erop. Nee, die wilde eigenlijk niet, niet aan herinnerd worden. Want hij was op dat moment was hij echt ook verknocht aan Elia, zou je zeggen. Nee, hij was natuurlijk zijn leerling geweest. En dan doet het pijn als je dus een goede verstandhouding hebt met je leermeester. Dat je dus weet dat je leermeester gaat overlijden. Dat moet veel verdriet hebben gegeven bij Elisa. En dan is het niet zo leuk als er dus mensen zijn die dan eventjes gaan zeggen van iets wat je al weet. Nee, want Elisa was natuurlijk ook een profeet. Het is een beetje wet eigenlijk... om als leerling die op de school zitten... om het profetenvak te leren... om dan te zeggen tegen een profeten... die al in dienst van jaren staat... weet je wel wat er, wat er gaat gebeuren? Weet je wel wat jaren we gaat doen? Dus ik snap die reactie wel een beetje van... Uh, ja, dat weet ik ook. Hou je mond erover. Daar blijft het niet bij. Lier die zegt weer tegen Elise... Elise blijft wel hier... want ik moet nu naar Jericho toe. Elise die wil niet achterblijven... En die zegt weer, zo waar jij leeft en uw zijn gift, ik zal u niet verlaten. Ik ga met u mee. En zo komen ze dus in Jericho terecht. In Jericho is ook een profetenschool. En wat gebeurt er? Dezelfde reactie. Die leerde profeten, die hebben met elkaar gesproken en zeiden, zou hij dat weten? Nou, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Dan had hij er misschien nog niet gegaan. Laten we dat toch maar even tegen hem zeggen, dat hij uh, daarop voorbereid is. Dus wat doen ze? Die nemen ook Elise apart. En die zeggen tegen hem, weet u wel dat? Ja, we hebben de meester wat u zal wegnemen. En daar, je dezelfde reactie. Ja, dat weet ik ook wel. zwijg. toch. Hou je mond. En dan zegt Elia weer een keer tegen hem. Blijf toch hier, want ik moet van Jabe naar de Jordaan toe. En voor de derde keer zegt hij dus, en dat is eigenlijk de ja, finale, bevestiging, eigenlijk. Zo waar Jaren leeft en uw zin leeft, ik zal u niet verlaten. Ik ga met u mee tot het bittere einde. En zo gaat hij dus met hem mee naar de Jordaan. En 50 mannen van die leerlingen... Dus dat was echt een grote school ook. 50 van die leerlingenprofeten die gaan mee. En blijven op een grote afstand... ...staan kijken eigenlijk. Wat gebeurt er eigenlijk? Zijn ze uitgenodigd? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat ze gewoon nieuwsgierig waren. Maar ze staan er niet voor niets. Ik denk dat het belangrijk was dat ze meegingen... ...en dat ze zagen wat er gebeurde. Ze stonden beide bij de Jordaan. En dan gebeurt er iets heel speciaals. Een paar keer gebeurt in de Bijbel. de die pakt zijn mantel, die rolt hem op. tot een soort van een stok zou je zeggen. En hij sloeg het water. En het water wordt verdeeld naar beide zijden. En er staat dus een droogpad. En Elia en Elisa gaan samen over het droge door de Jordaan heen. Nou, dat moet een, een ervaring zijn geweest. Ik denk dat die mannen die dan staan te kijken, nou, hun ogen niet konden geloven. Wat gaat dit gebeuren? We hebben, ze hebben het gehoord hè, dat het bij Israël gebeurde toen ze dus uit de gitten kwamen. En nu zien ze dus dat dezelfde rivier, de Jordaan, dat die dus weer splijt. En dat ze daar dus doorheen konden gaan ja dat moet echt een onbeschrijfelijke ervaring zijn geweest. Dat ze dat meemaken. Ze steken over en het water dat vloeit weer terug. Dat staat er niet, maar dat kun je uit het vervolg opmaken. Het water stroomt gewoon weer verder. En dan vraagt Elia, die vraagt aan Elisa van... Joh, wat kan ik voor jou doen? Want het wordt zo opgenomen, het wordt zo weggenomen. Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Nou, dat is ook het teken van een echte leermeesterding. Niet bezig met zijn eigen dingen... Maar meer met het belang van zijn leerling. Heel mooi, mooi iets vind ik. Een mooie, mooie les. En dan zegt Elisa... Ja, er is wel iets wat ik graag zou willen. Ik zou heel graag zou ik twee delen van uw geest hebben. Nou, dat is een onmogelijke vraag. Van, hoe moet Elia dan toch in vredesnaal aan komen? Dat, dat, dat is iets wat buiten zijn vermogen ligt. Dat kan hij helemaal niet. Het goed bedoeld, denk ik, Elia. En, en Elisa die maakt er iets van wat ongrijpbaar is... Waar Elia dus ook helemaal geen vat op heeft. Maar ja, die vraag ligt er. En hij had natuurlijk gevraagd van, wat zou je graag willen? En Elie zegt dat, dat is wat ik graag wil. En dat zegt Elia ook. Je hebt een hele moeilijke zaak gevraagd. Maar, zegt hij, als je mij ziet, als ik weggenomen word, dan zal het gebeuren. Wat een geloof. Hè? Ik vind dat zo'n mooie opmerking. Hè? Van, hij had er dus totaal geen enkele invloed op. En dan geeft het antwoord geeft hij gewoon eigenlijk direct door. Nou ja, we hebben sluisteren, als je mij zal zien als ik weggenomen word. Dan gebeurt het. Als je hem niet zal zien, dan gebeurt het niet. Zo simpel is het Hij zal de vervulling eigenlijk direct weten op het moment dat hij ziet dat Elia weggenomen wordt. Als hij het ziet, dan zal het gebeuren. Ziet hij het niet, dan weet hij ook. Nou, dan gebeurt het niet. Ze zijn aan het lopen en er komt ineens komt er dus een vurige wagen met vurige paarden. En die rijdt dus eigenlijk zoals ik het er voor me zie. En er komt echt van een afstandje komt dat... dat die vurige wagen met die vuurige paard, die komt recht op hun afrijden, denk ik. En dit maakt een scheiding tussen hen beiden. Zo zie ik me dat voor. Ze zien het aankomen en ze maken eigenlijk ruimte om dus die wagen voorbij te laten gaan. Zo stel ik dat voor. En op dat moment is het de scheiding tussen hen en Elia. De wagen die rijdt verder. En Elia die staat ineens op die wagen. En Elisa die ziet hem opstijgen naar de hemel. En de hemel is dus Shamaim. Dat is dus niet de hemel God, maar dat is dus gewoon het uitspansel. Kun je zeggen. He, dus het is niet dat hij dus naar de hemel maar hij wordt dus niet meegenomen naar het uitspans. Zijn Mozes en Elia daarmee in de hemel? He, want Mozes is, wordt ook vaak gezegd: van ja, die zijn dus allebei in de hemel. Want Yeshua spreekt met hen op de Berg van de Vereniging. Dus dan moet toch dat ze dus in de hemel zijn. Nou, is dat nou zo? Ja, we sprak tot Mozes op dezelfde dag in Deuteronomie 32-49? Dan beklim het abarimge dat is de berg Nebo, die in het land vermoord ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Canaan dat ik aan de Islieter geef. Dus Mozes krijgt de, de opdracht om die berg te beklimmen en daar krijgt hij dus een overzicht over heel het land Canaan. En laat God hem heel het land Canaan in tot een detail zien wat dus Israël in bezit krijgt. Want hij zal niet in het land Canaan komen. En dan zegt hij, en sterft dan op de berg. En dan wordt hij verenigd met uw voorgeslacht. Net zoals ik door Aaron gestorven is op de berg hoor. En ook met zijn voorgeslacht verenigd is. Nou, wat is dat nou? Dat verenigd worden met je voorgeslacht. Dat is gewoon, het enige wat eruit gebeurt is dat dus jouw overblijfsel in de aarde verdwijnt. En dat is eigenlijk het verenigd worden met je voorgeslacht. Zoals wij ook onze doden begraven. En dan worden ze verenigd met het voorgeslacht. Want stof zijt gij en stof zegt het weerkeer. Zo staat het er. En dat is dus wat er bedoeld wordt met verenigd worden met een voorslag. Het is niet zo dat hij dus ineens hem dus in contact heeft met zijn vader, of met zijn opa of wat ook. Nee, dat staat er niet. En daarom zegt Yeshua in Lucas 20, hoe kan het nou dat men zegt dat de Messias een zoon van David is? Want David zegt zelf namelijk in het boek van de Psalmen, Yahweh heeft gesproken tot mijn heren, tot Adonai staat er eigenlijk. zit aan mijn rechterhand totdat ik mijn vijanden neergelegd heb als een goed kan voor uw voeten. Hoe kan hij dan, David, hem zijn heren noemen? En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de fariseeën hebben geen enkel antwoord erop. He, van de, dat snappen ze niet. Nee. Paulus zegt in handelingen 2, deze Jeshua heeft God een opstaan waarvan we alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige is ontvangen heeft van de vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, in psalm 110 vers 1, wat ik net ook had gezien, Jawe heeft gesproken tot mijn heren. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik de vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Paulus schrijft ook in Colossense 1. Yeshua is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene. Tussen haar is het, uit de doden van de hele schepping. Dat zegt hij dus in het verdere vest. Hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dus Yeshua. Was de eerste die dus in de hemel kwam. Daarvoor is er nooit iemand dus opgenomen geweest in de hemel. De is de allereerste. Nou, dat verandert een hele hoop, denk ik. Van, er wordt ontzettend vaak we hebben van de week weer is er een, uh, van de week weer, is er een oom um, overleden van Annemiek dat een grafisch dus via uh, internet hebben meegemaakt. En daar wordt het ook gezegd van uh, het was echt een geweldige man, gelovige man. Maar de dominee zegt dus van ja, hij, hij is dus nu. Uh, is hij dus voor de troon van God, is in de hemel. En dat is niet zo. Want is, als je denkt, hoe kun hoe kan je dat nou toch zeggen, jongen, als je dit dan leest? Dat Jezuwe de eerstgeboren geboren is uit de doden. Wat dus betekent dat Abraham. dat al die geloofshelden uit het Oude Testament. Dus niet in de hemel zijn? Zou dan nu ineens de Christen wel in de hemel zijn? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. He, dus dat gebeurt pas bij op de terugkomst van Yeshua. Elisa die zag het en die riep, mijn vader, mijn vader, vader, wagen van Israël in zijn huis. Hij was helemaal perplex, denk ik, van wat hij ziet. En op dat moment was, was hij weg. Elisa die zag hem niet meer. Hij was zo overstuur, Elisa, dat hij zijn kleren pakte en hij scheurde ze in het Nou Dat was een heftige ingreep, want dat mocht eigenlijk niet. Hè? Iemand die dus in dienst stond van, ja, mocht niet zomaar zijn kleren scheuren, staat er in het oude testament. Maar wat gebeurt er? De mantel van Elia is achtergebleven. Geweldig, hè? En die trekt hij dus aan. Dus hij gaat niet naakt gaat hij terug. Nee, je zou eigenlijk zeggen dat hij op dat moment gekleed wordt... met de angstkleding die hij krijgt van Elia. Hij trekt hem aan en hij gaat terug en hij staat aan de oever van de Jordaan. En hij pakt diezelfde mantel rolt hem op... zoals hij dus gezien had dat Elia deed sloeg het water en zei, waar is Yahweh, de God van Elia? Ja, hij. En ik denk ook dat het voor hem ook een uitroep was van, ben ik nu alleen? Nee, is nou de, ja, de God van Elia, is hij nou ook weg? Met het wegnemen van mijn leermeester is daarmee ook Yahweh weg. Blijkt dus dat Yahweh totaal niet weg is. Nee, hij slaat het water en het water werd verdeeld aan beide zijden. Dus voor hem een bewijs dat Yahweh met hem was, dat met het wegnemen van Elia niet... Ja, weg was genomen. Nee, ja, we is bij hem gebleven. Hij kreeg die autoriteit. Hij heeft de mantel van Elie gekregen, Maar daarmee ook de autoriteit van Elie. Water wordt verdeeld. Er komt een pad. En Elie gaat er doorheen. En aan de overzijde van die ordaan staan vijftig mannen te kijken. Leer die profeten. En zijn getuigen van wat er gebeurt. En die moesten er zijn. Die getuigen die moesten er zijn om te zien... Wat ze gezien hebben en dat is dat jaren dus nu Elisa als profeet aangewezen heeft in plaats van Elia. En ze zien de geest van Elia die rust op Elisa. En ze komen en ze buigen zich voor hem neer. Wat ze eerst deden voor Elia doen ze nu uit voor Elisa. En ze hebben in de gaten, want luisteren de autoriteit, de profeetschap van Elia is overgegaan op Elisa. En ze bewijzen hem eer. En dit wordt heel vaak, wordt dat aangehaald van ze aanbaden hem. En als het over een mens gaat, ze, ze naar nou, Maar dit, dit zijn dezelfde woorden die gebruikt worden voor, voor Yeshua. Wezen ze ook eer. Ze aanbaden hem niet, maar ze bewezen hem eer. En ze zeiden tegen hem, zie toch. Er zei bij uw dienaar nou, man, vijftig mannen, bedoelden ze hunzelf mee, vijftig dappere mannen. Mogen wij uw meester gaan zoeken? Want misschien heeft de geest van, ja, we heeft hem ergens op de berg neergegooid of zo. Dan kunnen we hem een, een nette, mooie begrafenis geven. Maar hij zegt, dat heeft helemaal geen zin. Dat hoeven ze niet te sturen. Maar dat geloven ze niet. En ze blijven me aanhouden. Ze blijven me aanhouden. Op een schamend stoel staat er. En dan zegt hij nou vooruit, oké, okay, stuur ze dan maar. Gaan ze zoeken. Drie dagen lang. Niet te vinden. Komen ze terug. En dan zegt hij, en dan wordt hij boos ook van. Ik heb het toch tegen je gezegd. joh, ga ah, niet. Waarom heb je dat op drie dagen... Dan gebeurt er wat anders. Dan zeggen ze het tegen Elisa van. Luister. Het is een geweldige stad waar we wonen, Jericho. Heel erg bedenkelijk eigenlijk, want als je dus leest, op het moment dat Jericho verwoest werd, had Joshua een vloek uitgesproken over Jericho. En die vloek die was behoorlijk heftig. Die had gezegd: als deze stad weer opgebouwd wordt, dan zullen de fundamenten van de stad zullen dus opgebouwd worden op de, de oudste zoon van degene die die stad weer bouwt. En de fundamenten van de poort van de stad, die zullen op zijn jongste zoon gebouwd worden. En dat is ook in vervulling gegaan. Degene die dat dus ging herbouwen, heeft twee zonen verloren. Tijdens het bouwen daarvan een eentje bij, dus het maken van dus de fundamenten van de, van de muren, zeg maar, en eentje bij de fundamenten van de poort. Om nou te zeggen van, ja, de ligging van de stad was wel goed, maar of nou een goede stad was, dat is ook heel erg dubieus. Maar goed, in ieder geval de stad is er. Het water is erg slecht, blijkbaar. En niet zomaar, maar zo slecht dat er dus misgeboorte veroorzaakt. Dus allerlei miskramen worden veroorzaakt door het slechte water. Zou het dat ook geweten hebben? Waarschijnlijk wel. Maar blijkbaar is dat nooit gevraagd aan hem, nooit met hem gedeeld, wat ook. In ieder geval, er is nooit wat aan gedaan. Het wordt nu direct gevraagd aan Elisa. Is het een test voor hen om te kijken van of hij echt een profeet is? Denk ik denk het niet, want ze hebben gezien dat de Jordaan in tweeën speet... Om dus Elisa door te gaan. Dus ik denk niet dat het een test is. Maar ik denk gewoon dat de nood zo hoog was. Dat ze die deden met Elisa. En Elisa die doet er wat aan. Die zegt nou breng maar een nieuwe schaal. Doe er zout in. Dat doen ze. En hij gaat naar de waterbron. gooit het zout erin. En dan zegt hij. Zo zegt Jaren: Ik heb het water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Dus op dat moment hebben ze gezond water. En zijn dus die miskramen zijn over. Omdat Jave ingegrepen heeft. Geweldig hè? Dus dat is het tweede wonder eigenlijk wat is dus gebeurd. Het is de eerste keer doen dat hij Jodaan spijt. Het tweede is dus dat hij het water gezond maakt. Daar blijft het niet bij. Hij gaat, vandaag gaat hij terug naar Bethel. En dat is een beetje afschuwelijk verhaal. Bekend verhaal ook. Althans, ik weet dat ik er in mijn jonge heel erg veel mee gewaarschuwd ben ook. Van, nou, nou, kijk, uit, kijk uit wat je zegt hè? Hij komt langs de weg, langs Bethel. Er komen er kleine jongens uit de stad, er, en die dreven de spot met hem. En die riepen tegen hem, kaalkop, kaalkop, ga op, ga op. Ja. Dit stukje gaan we eventjes een beetje uitkluizen, want het klopt niet namelijk niet. Het kleine jongens wat er staat, dat is niet helemaal waar. Want het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt toen David tegen Goliath vocht. David was geen kleine jongen meer. David was een herder, David had gevochten tegen een leeuw, tegen een beer, noem maar op. Dus David was geen kleine jongen. Nee, sterker nog, David was iemand die dus onderwezen was bij de Torah. David wist precies wat over David schreef liederen, David die zong psalmen, noem maar op. Dus David was een jong volwassenen. En dat was dus hier ook zo. Sterker nog, hetzelfde woord wordt gebruikt bij Salomo toen hij koning werd. Was Salomo een jongen? Nee, Salomo was een man. Nee, of ook een jong volwassenen. Dus het blijkt dus dat er dus niet zomaar kleine jongetjes zijn uit de stad. Wat altijd ook tegen ons verteld is. van er waren dus kleine kinderen. En dan is eigenlijk wat er gebeurt een afschuwelijk iets. Maar dat, dat, is, dat staat niet in de context. In de context staat, het waren dus jong volwassenen. Dus zeg maar, jongens rond een jaar of 18. Dus dan heb je over een hele andere setting. Als wat je eigenlijk in je hoofd hebt. En het zijn er niet zomaar een clubje. Het zijn er 42. Nagen, hè, dus je komt daar als profeet aanlopen en dan staan er dus 42 jonge mannen op jou te wachten, die dus zeer vijandig waren. En die dus een spot met jou drijven en die jou uitschelden en ook nog met bepaalde woorden beginnen van ga op, ga op. Nou, waarom nou dat ga op? Het zou te maken kunnen hebben van het verhaal dat Elia dus opgenomen was, dat was bekend. Dus ze zeggen eigenlijk tegen hem, vlieg op, net zoals dat je... Voorganger heeft gedaan, en die is ook opgevlogen. Ga jij maar dezelfde weg En dan keert hij zich om, Elisa, en hij zag hen, en hij vervloekte hen in de naam van Jaren. En toen kwamen er twee beren uit het woud, en die verscheurden dus die 42 kinderen, of die jonge volwassenen. Nou, het vervloeken, dat staat ook niet in het woord. Er staat eigenlijk van, het is een soort woord van dat hij spuwde op hen in de naam van Jaren. Vervloeken, dan zou je zeggen van hij heeft dat zelf eigenlijk opgeroepen. Dat er dus twee beren, maar zo is het niet. Dus het was niets dat hij verbitterd was of dat hij nee. Het was eigenlijk meer van dat hij dus. dat is eigenlijk een beetje verachtte eigenlijk. En wat er dan gebeurt, dat is een reactie van jawe. Dus het is niet een vloek die Elisa uitgesproken heeft, waardoor het gebeurt. Want dat staat niet in de grondtekst. Maar het is iets, het is een optreden van jawe zelf. Dus het is een wonder van jawe wat er gebeurt. Het is dus niet zeg maar iets wat Elise uitgesproken heeft. Nou, waarom gebeurt dat nou? Exodus 22 zegt, u mag de rechters niet vervloeken en de leiders van uw volk mag u niet verwensen. Dat was een opdracht, dat hadden ze moeten weten. Maar het wordt nog erger als je de 21 leest. Als u dan tegen mij blijft ingaan en niet naar mij wilt luisteren, dan zal ik u over een zonde zeven keer harder slaan. Nou, waar waren ze? In Bethel. In Bethel was een van die afgehouden offers. Dus het was een afgodische stad. En daar komen dus 42 jongvolwassenen. Die komen de profeet van Yahweh. Wachten ze op. En die beginnen hem dus te belagen. En als je dan dit leest. En je leest het volgende vers. Vers 22. Ik zal de dieren van het veld op u afsturen. En die zullen u van kinderen beroven. Uw vee uitroeien. En uw aantal zo verminderen. Dat u wegen er verlaten bij. Is. Dan zie je dus dat dus rechtstreeks vervuld wordt. Wat uitgesproken was. Door Yahweh. Als jullie niet luisteren naar mij. Als je niet mijn dienst gaat houden, dan zal ik de dieren van het veld, de wilde dieren van het veld op afsturen. Die zullen u van kinderen beroven. Het is een letterlijke vervulling wat er staat hier in de is. En dat maakt het verhaal totaal anders vind. En Elisa ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. Nou, wat gebeurt er nou precies? Hij gaat samen met Elia. Maken ze een hele reis. Een hele reis zo. En ze komen dus bij Jericho. En ik weet niet of je het gezien had, maar ik heb een klein stukje laten zien van Mozes. Mozes, die is dus hier overleden, op de berg Nebo. Hij is tegenover Jericho, op de berg Nebo, is Mozes overleden. En waarom wordt Elia naar dezelfde plek gestuurd? Want Elia moet dus, en moest, eerst moest hij naar Gilgam, dan naar Bethel, dan naar Jericho. Dan moest hij over de Jordaan. En hier ligt die berg Nebo. Ik denk dat hij op dezelfde berg. Is opgenomen als Mozes was. Ik, ik kan het niet loskoppelen en zeggen: van nou, dat is goed toeval. Het is toeval dat Mozes precies tegenover Jericho overlijdt op de berg Nebo en dat Elia daar naartoe moet en dat hij iedere keer door God een stapje verder gebracht wordt. Van het luisteren: eerst moet je daar naartoe, dan daar naartoe en als laatste zegt hij, ik moet over die Jordaan. Ik kan het niet loskoppelen. Ik denk dat ze allebei daar ergens begraven liggen. Dan gaan we even in detail kijken. Elia. Die was op de Karmel, heeft daar de profeten van Baal en de Astuiten gedood. Hij rent voor de paarden van Ahab rent hij uit. Heet dat dus? Nou, ik krijg het nu voor elkaar. Ik weet dat er geen enkel mens dit voor elkaar krijgt. In Samaria doet hij dus de aanzegging van Azias als dood. Maar dan gaan er honderd soldaten dood. Ik tel even niet die twee bevelhebbers mee, maar honderd soldaten gaan dood. Geel Gal, op weg naar Elias dood. Dan krijgt hij dus de aanzeging van moet luisteren. Je moet dus onderweg moet dus naar. Toegaan. Bethel toe gaan. Betal worden de profeten die waarschuwen Elisa, van dat Elia zal overlijden, gebeurt nog een keer in Jericho. Jordaan maakt Elia een doorgang. Nou Wat gebeurt er dan nou met Elisa? Dan gaan we dus van het achtste punt. Dan gaan we naar het eerste punt van Elisa. Elisa die maakt ook de doorgang in de Jordaan. Hij gaat terug naar Jericho, dan maakt hij het water gezond. Hij gaat naar Bethel. Dan worden de jongens gedood door de beren. Hij gaat naar Gilgal. Dan maakt hij soep gezond met kolokrinten. En dan nog een opmerkelijk feit. Ze hebben daar een vergadering. Ze hebben geen brood of heel weinig brood. En hij zorgt voor een broodvermuldiging waardoor 100 man te eten krijgen. Zou dat zomaar zijn? Nee, ik denk dat het te maken heeft met dat hier 100 soldaten doodgaan. En hier bijna er 100 man in leven dat ze eten krijgen. Ik kan dat niet zomaar loskoppelen. Ik denk nee, dat heeft wat te zeggen. Denk. In Samaria wordt naar Amon genezen door Elisa. En in Sunem, dat is een plaatsje dat ligt naast Jezreel, daar wordt een zoon uit de doden opgewekt. En dan gaat hij naar de kamer. En daar woont hij in poosje. Dus je ziet dat hij dezelfde weg teruggaat en dat God allerlei wonderen doet op dezelfde weg, als die Elia moest doen, vanaf de kamer naar zijn overlijden. Zou dat zomaar zijn? Nee, ik denk niet dat dat zomaar is. Ik denk, nou, het viel me op. Dus ik denk, nou, ik ga dat even in een staatje. Op opschrijven. En dan zie je eigenlijk dat, dus de weg die Elia moet gaan, en dan allerlei dingen doet, die, die in opdracht van God moet doen, dat Elisa eigenlijk dezelfde opdracht krijgt, maar dan andersom. Ja, ik vond het erg opmerkelijk. Ik vond het wel een hele mooie, mooie lessen erin, eigenlijk. Van, en ook van. We willen een mooi lied zingen. Wij danken u, heet het. Het is van Jim Reeves. We thank thee dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichte zijn u lichten en zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen.